Gilke met het NOS-journaal. In de gevallen bij een bomaanslag. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. Turkse media spreken over zeker twintig doden. De bom ging af bij het grootste treinstation van de stad. Daar begon net een pro-Koordische vredesbetoging. De Turkse overheid spreekt van een terreurdaad... en onderzoekt of een zelfmoordterrorist zich heeft opgeblazen... zoals al snel werd gezegd. Mogelijk was er nog een tweede explosie... Staatssecretaris Dijkhoff vindt dat de mensen die gisteravond een vluchtelingenopvang in Woerden bestormden hard moeten worden aangepakt. Hij spreekt van trieste taferelen en benadrukt dat vluchtelingen en omwonenden veilig moeten zijn. Gisteravond laat bestormden 20 mensen in zwarte kleding en met bivakmutsen op een sporthal waar zo'n 150 vluchtelingen worden opgevangen. Ze duwden hekken omver en gooiden met vuurwerkbommen en eieren. Elf mannen zijn opgepakt, ze zijn tussen de 19 en 30 jaar... en komen onder meer uit Utrecht en Montfort. Regeringspartij PVDA is niet enthousiast over het plan van de VVD... om de noodopvang voor vluchtelingen te versoberen. De partij benadrukt dat mensen uit nood naar Nederland vluchten... en dat geen sprake mag zijn van ongelijke behandeling. De VVD wil dat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning... geen aanspraak meer kunnen maken op dezelfde sociale voorziening als Nederlanders... Fractieleider Zelstra zegt in het AD dat vluchtelingen wat hem betreft toekunnen met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen. De bosbranden op de Indonesische eilanden Sumatra en Borneo bedreigen de orang oetans die daar leven. De vlammen zijn nog maar tientallen meters van de dieren verwijderd. Door de rook hebben de apen ademhalingsproblemen. 16 orang oetan babies liggen op de intensive care, omdat hun longen zijn aangetast. De dieren leven in beschermde parken. De beheerders willen ze graag evacueren, maar weten niet waar ze met de dieren naartoe moeten. Dan het weer. Het is bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door. En vanmiddag wordt het 13 tot 16 graden. Morgen volop zon en dan is het wat frisser. Een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live -M. Met, met nu, nu. groene morgen Zoveel grijze hoofd en dan de... Het, het journaal. Bij ons is aangeschoven. Ja, ja. Belinda. Ik wil even wachten, het is of een selfie of je maakt een foto van de techniek. Ik maak een foto van de techniek. Ja, ja. Dat komt ja. dat Belinda een beetje met een dubbele pet hier zit. Ze heeft de pet weliswaar niet op, maar ik ze heeft pet hem wel nu. Oh, drie petten op. Nou ja, dus Reduid. die ene van de voorzitter van CFM, die weet ik. Moeder? ook ja, want Casper ja. zit nu achter de techniek. Ja, ja, ja. En, en uh, dat is ook... jouw zoon. Het is mijn zoon, ja. Daar? Nou, wat grappig. Vandaar het bekende gezicht. Ik zat steeds te denken: van ik heb hem ergens in een andere setting gezien. Maar ik kon het niet meer plaatsen. Maar nu begrijp ik het. Het is jouw zoon. Hallo, Casper. Goed. En nou. uh, natuurlijk ook de fractievoorzitter van de VVD. Ook dat is Patri. Ook, ook dat nog. Ja. Uh, wij hebben een aantal weken geleden gesproken over uh, vluchtelingen. Uh, naar aanleiding van een persbericht. Een persbericht van. Uh, het college, zal ik maar zeggen. Ja. Dat werd op vrijdag uh, uitgestrooid en zaterdag hebben we daarover gehad. Dat was toen al een beetje onduidelijk. Kunnen we nog even ja. terug naar, die, uh, naar dat persbericht? Even terug naar het persbericht. Ja, dat klopt, dat was op een vrijdag. Dat was, um, daar werd eigenlijk aangegeven van um, Zandvoort wil de mogelijkheid bieden voor, uh, voor opvang. We gingen meedoen met crisisopvang voor, voor korte termijn. Ja, zo stond het er ongeveer in. Exacte tekst ken ik op dit moment ook niet meer. Na de verbazing zat er toen in, omdat we die dinsdag op zouden behandelen in de gemeenteraad. Ja, de verbazing zat erin, het was naar buiten gegaan, terwijl je er nog over moest praten. Zo klopt. Is. Ja, okay. Toen hebben jullie dinsdag uh, gesproken. Ja, dat klopt ook. Daar werd ook een onduidelijkheid... Uh, uh, nou, het was, daar was het al, er was natuurlijk een motie aangekondigd van uh, PvdA en Sociaal Zandvoort. Van Zandvoort uh, zeg maar helpt mee in de opvang van, van vluchtelingen. Ja. En de verbazing zat erin dat uh, die motie was opeens van tafel. En toen wij dinsdagavond uh, kwamen bleek er opeens een compleet nieuwe motie te liggen. Van, Van uh, PvdA uh, Sociaal, Zandvoort, Sociaal Zandvoort, OPZ, CDA en D66. Oh, Alleen degene die niet op de hoogte waren, waren GBZ en VVD. Uh, hoe, niet, hoe niet op de hoogte? Uh, precies zoals ik het zeg, niet ingelicht. Wij waren niet bekend dat er een nieuwe motie zou komen. Hoe kan dat? sturen Geen idee. Jullie zijn toch met elkaar, zeg maar... Uh, je zou zeggen op een gegeven moment dat je raad bent. In ieder geval, wij zijn er niet over ingelicht dat er een nieuwe motie zou komen. En uh, het zij zo. Het, het komt, dat komt wel vaker voor, is mijn uh, ervaring. Maar laten we het even op deze uh, motie houden. Die motie is toen besproken. En wat vonden jullie daarvan? Uh, wij waren het daar niet mee eens. Ja, en waarom? Ja, uh, precies, uh, dat is de vraag. Omdat die motie voor ons... Uh, hij is onduidelijk. Hij is voor de bühne. En hij, je kan er alle kanten mee op. En wat bedoel ik daarmee? De oorspronkelijke motie zag erop toe dat je eh, crisisnoodopvang zou leveren. Ja. Dus mensen die op een gegeven moment hier in Nederland binnenkomen... en die moeten opgevangen worden, dat je daar iets aan doet. De motie die nu is aangenomen, die is veel breder. Die met namelijk de mogelijkheid om crisisnoodopvang... dat is zeg maar drie tot zeven dagen te hebben ja, voor ja. opvang van vluchtelingen. Noodopvang, dat is al een grotere groep mensen voor een langere periode... Tijdelijke opvang, dat is tot maximum twee jaar van drie, oh, vanaf ongeveer 300 mensen, maar ook reguliere opvang. En dat is een asielzoekerscentrum. Daar praat je van 600 mensen plus voor een duur van ongeveer twee jaar. Ja, je hebt het nu over de nieuwe motie. Dat ja? betekent dat die andere motie uh, uh, van tafel is geveegd? Ja. Nou, die is niet ingediend, dus die bestond. Uh, die oh, bestaat die is, daar niet die meer. Die is teruggetrokken. Ja. Je oh, hebt die, je die was er dus wel, hè? Een, een nieuwe motie, ja, die was er. Ja. Yeah. Nu heb je het over een nieuwe motie. Ja. Daar zie ik jullie logo wel op staan. Nee hoor. Oh. Niet. Nee, nee, die hebben wij niet. Uh... Maar deze uh, motie. Deze is aangenomen. Deze is aangenomen. Ja. Met jullie ondersteuning? Nee. Jullie gaan nog steeds niet voor. Uh, wij zijn hier niet voor. Nee, hij is. is... Dat... De, hij is onduidelijk. We... Maar wat is er dan onduidelijk in? Hij is te breed. Deze motie ziet erop toe dat we in Zandvoort. Um, zowel crisisnoten van, kortdurend voor een paar dagen voor mensen dat kunnen bieden. maar het laat ook de mogelijkheid voor een asielzoekercentrum. Nou, en dat kan gewoon niet. Jullie zien uh, niet zitten dat hier een asielzoeker komt, asielcentrum komt. Nee. En, en waar zou dat dan wel moeten komen? Om, als ik zo even heel snel door, door Nou, da daarom is het. Wij zeggen ook gewoon, het is. Kijk, je, je moet. Uh, ik denk dat we op een gegeven moment ook een verschil moeten maken. Um, er zijn mensen die hierheen komen. Vluchtelingen die vluchten echt voor oorlog en geweld. En die hebben het zwaar. Dat kan je zo zeggen. Maar er is ook een hele grote groep. Dat zijn economische vluchtelingen. Hoe wil je die schiften? Aan de grens. En eigenlijk de opvang in de regio. En dat, ja, dat, ook is het, dat is het vervolgplan. Uh, nee, maar dat uh, hebben we ook aangegeven. Kijk, als je... Um, deze, deze motie is zo ruim, daar, daar kan alles mee. Nou, we moeten ook gewoon reëel zijn. Zandvoort heeft de ruimte niet. Zandvoort heeft de middelen niet. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen... nee, wij kunnen, die, wij kunnen hier geen asielzoekerscentrum hebben. Maar wat is dan de ruimte in die motie? Als je hem zo even blist uh, Dat we uh, proactief met Haarlem en buurgemeenten... samen moeten werken in het mogelijk maken... van het opvangen van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland. Ja, dat is heel breed. Dat is, dus, heel, dus, breed. Dat is heel breed. Daar kan ik echt van. van, van voor een paar dagen. tot vijf, zes, zeven, acht jaar. Nou, ja. Dat is dan heel extreem ja. hoor. Dus dat, ja. dat, dat, dat snap ik ook wel. Maar het betekent op, opvang van tien mensen. tot de opvang van duizend mensen. Begrijp ik ook dat er. Uh, gedacht wordt eventueel. om bijvoorbeeld uh, de BB's. en de uh, andere op. Uh, de, de, de lokale uh, opvang zeg maar te doen bij mensen die een pensioen hebben of... Ik heb geen idee. Dat, ik weet in ieder geval dat GBZ bij monden van Michel Demmers dat heeft uh, aangedragen. van Zou dat een optie zijn? Ik weet nu wel dat de burgemeesters uit de regio bij elkaar uh, zitten en hebben gezeten. En ik zag net dat er in het Haarlems Dagblad is aangekondigd... dat ze gezamenlijk een oplossing hebben. Of dat ze actief nu het COA gaan benaderen dat ze uh, locaties hebben... Nou, dat vind ik kan toch niet, zonder dat het hier gemeld is. Ik heb een vraag, want uh, dan heb je dus dezelfde situatie als de vorige keer met het persbericht. Is het niet handiger, uh, dat burgemeester sowieso met elkaar praat hierover, dat is duidelijk, om dan de raad in te lichten voordat je de krant in ingaat? Ik weet dat er afgelopen donderdagavond de gemeenteraad van Zandvoort informeel is bijgesproken. Informeel dan wel vertrouwelijk? Informeel vertrouwelijk. vertrouwelijk. Ja, ik ben daar niet bij geweest. Dus ik weet ook niet wat... Jammer, is... Jammer, dan kan ik er misschien nog wat uithalen? Nee, dus op zich is dat ook handig. Want ik kan er nu vrij over praten, want ik weet het niet. Nee. Dus nou, ja. dat is... ik kan wel vermoeden welke kant het op gaat. En als ik Doe dat het. zie in combinatie met dat persbericht. Dat betekent dat de, de, de burgemeesters van die zes gemeenten zijn het erover eens dat ze een aantal locaties hebben die voldoen aan de voorwaarden voor opvang. Dat ze daarmee nu actief naar het COA gaan. Mm -hmm. Om die locaties aan te bieden. Als het COA daar ja of zegt dan zal de omgeving geïnformeerd gaan worden. Maar wel alleen geïnformeerd van het gaat gebeuren, hè? Want volgens mij is er dan geen echte Nou, het, het zou een beetje, nou dat, dat, dat is op voorhand uh, nu al mijn bezwaar. Dat ik denk van, als je zo'n locatie aanbiedt... Um, even hier in Zandvoort, waar zou je locaties hebben? Ik weet ze niet. Ik kan ze niet nou, verzinnen. Nee, ja, de bedrijfspanden. Er is, er is, er is uh, heel, heel simpel gezegd, als wij uh, crisisopvang zouden uh, kunnen of willen doen... dan heb je de sporthal. Ja. Daar zit je dan 200 bedden neer. Nee, maar het opvallende is wel dat, zeg maar, ik denk zo'n week of twee geleden. toen het de eerste keer speelde. Hmm. dat de oproep werd ook gedaan van gemeente. Um, uh, kom met uh, locaties voor crisisnoodopvang. He, voor echt kortdurend een paar dagen. Toen heeft Zandvoort aangegeven. wij hebben die uh, locaties. Uh, stellen wij ter beschikking. En dat zou onder andere zijn een sporthal. Daarop is uh, aangegeven door in dit geval de veiligheidsregio. omdat die dat coördineerde. Nee, dank u wel, Sandvoort. Daar gaan we geen gebruik van maken. In andere uh, steden zie je wel uh, grote hallen en sporthallen gebruikt ja. worden. Dus maar het is op een gegeven moment, dan denk ik waar. Ja, ik vind het allemaal papa en dat houden. Maar het is de verhouding, denk ik. Het is het he? he? ja, toch gek dat je ja, hier een wegstuurt? Dan komt iemand hier drie dagen en dan? Ja, nou, dat werkt niet. Dan moet hij naar de volgende locatie, krijgt hij een nieuw polsbandje om. Drie dagen. Weer drie dagen, gaat hij weer naar de volgende. Dan, dan ga je op een gegeven moment ga je zeulen met die mensen. En het betekent ook voor Zandvoort. Het is niet drie dagen opvang. Ja, drie dagen van één groep. Hè? Maar dat kost een geld ook. Ja, het kost dat het verplaatsen van mensen. dan denk ik, gebruik dat geld beter? Ga, ga. Ja, ik vind het um, waar we nu mee bezig zijn als, als Nederland. En dan uh, nou, in de hele, hele, ja. hele, hele opvang vind ik een. Uh, ja, ik, ik zag trouwens vanochtend in wireless. de krant uh, staan dat het uh, lijstje wat de VVD uh, heeft uh, gegeven van uh, wat er. Uh, Grenzen aan opvang. Nou nee, er stond in, in, in het AD vanochtend uh, stond een heel lijstje met uh, wat de nieuwe eisen zijn. Hè, uh, uh, minimale zorg uh, van... Uh, ja, ja klopt, dat hè, is een nieuw de, plan. De, kun je daar iets over zeggen? Nou eigenlijk wat, waar het op neerkomt is dat men uh, zegt van... Um, je hebt, wat ze willen is eigenlijk het vluchtelingen uh, ontmoedig om naar Nederland Precies. te komen. En uh, de essentie daarbij is iemand die vlucht voor oorlog en geweld die moet je opvangen, die moet je helpen wat je daarnaast ziet zijn een heleboel mensen die gewoon om economische motieven vluchten, dat zie je ook want het uh, verdrag van Dublin ziet erop toe dat het eerste land waar je binnenkomt dat je daar uh, asiel aan vraagt nou, met alle respect maar van Turkije naar Nederland daar ben je een heleboel landen ben je doorgekomen en uiteindelijk kom je in Nederland, waarom? Onze voorzieningen zijn goed in Nederland. Daar mogen we trots op zijn. Dat hebben we met elkaar opgebouwd. Maar dat is op een gegeven ogenblik iets wat niet oneindig is. Dus dat komt onder druk te staan. Hm. Op het moment dat een asielzoeker die tijdelijk in Nederland is. Waarbij de essentie is dat hij teruggaat naar het land waar die van, van herkomst. Is dat je die moet opvangen. Maar moet je diegene nou dezelfde... Zeg maar rechten geven in opvang als voor mensen die hier zeg maar feitelijk verblijven... en permanent mogen verblijven. Dus dat betekent dat iemand die nu zeg maar tijdelijk asielzoeker is... heeft recht op bijstand, recht op een woning en recht op medische zorg. Nou, het plan ziet er nu op toe dat je die rechten gaat inperken... En dat je de rechten van uh, statushouders met een bepaalde tijd, zoals het dan heet, dezelfde rechten geeft als iemand die nog in procedure is. Dus hij heeft wel recht op opvang, maar minimale opvang. Ja. In, ook in, in dus de vorm van geld. Gradaties. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, uh, uh, hij krijgt ook wel leefgeld, maar het hoeft geen bijstand te zijn. Nee. Je vangt iemand op, je wil een dak boven, een, uh, boven het hoofd. Mm. Maar wil dat daarmee zeggen dat iemand zeg maar, recht heeft op een compleet appartement en een vierkamerwoning. Of kan je ook zeggen, de, je biedt mensen ruimte om te leven. Maar het kan ook bijvoorbeeld met meerdere mensen in één gebouw zijn. Ja, of in één dat... ruimte. Dat, dat zou al een schifting geven in. En ook in de medische zorg. Ja, dus feitelijk is dit het Deense model. De Denen doen dit. Ja. Ik vind het niet zo slecht hoor, want ik denk dat je daarmee ook een heleboel onrust bij de Nederlanders weghaalt. Want de Nederlanders die hebben nu zoiets van, ja dat is allemaal leuk en aardig, maar hè, wij als Nederlander, bijvoorbeeld je hebt 30 jaar gewerkt, je raakt je baan kwijt, je zit in de bijstand, je bent er minimaal uh, uh, nog uh, in het bezit van dat wat je nodig hebt. En er komt iemand uit het buitenland en die gaat zes landen door om hier te komen, omdat hij denkt ja dat is het beste land waar ik naartoe kan. En die krijgt precies hetzelfde, dat is dan toch ook niet meer te verkopen. Dat is hetgeen wat wij op een gegeven moment ook zeggen. Dat is het. Dat uh, is uh, nou, ook de met landelijke de... lijn van de VVD, dus zit het zo is in elkaar. Dat is ook een landelijke lijn. Ja. En uh, vanmorgen heeft de Zijlster ook een uitspraak gedaan. Uh, dat uh, er geen asielzoekers, de vluchtelingen, voorgetrokken moeten worden bij huisvesting. voor andere mensen. Ja. En is dat een harde opstelling? Ik denk dat of is het de... gewoon een terechte opstelling? Nee, ik vind het een reële. In, uh, in mijn optiek is dat een reële opstelling. Okay. Want, even. Een... Kijk, het is het simpel, even gewoon betrek het gewoon op Zandvoort. Wij voldoen aan onze uh, uh, plicht en ook zorg om mensen met een status, dus mensen die hier mogen blijven, hè, die gevlucht zijn en die mogen blijven, om die op te vangen. Daar voldoen wij aan. Wij, ze krijgen een woning, uh, ze krijgen bijstand. Maar op een gegeven ogenblik houdt het op. Als het namelijk nu betekent dat een hele nieuwe groep. extra, hè, dus boven het aantal wat we al opvangen, hier komt en dezelfde rechten op kan eisen. Terwijl ze feiten dat nog geen status hebben. Nee. Dan betekent het wel dat uh, kinderen, kleinkinderen, mensen die ook al jaren op een wachtlijst staan voor een woning. Daarvan wordt gezegd, ja het is jammer. Um, ze, uh, de, de, die staat onderaan de wachtlijst. Ineens. Nou ja, er komt iemand in ieder geval boven je. Want die heeft een, die heeft een, een, een voorkeurspositie, een voorrangspositie. Ja. Nou waarom? Dit uh, is het landelijke uh, uitgangspunt. Uh, heel even terug naar Zandvoort, want ja. we zitten een beetje aan de tijd. Uh, hoe gaan we nu in Zandvoort verder? We hebben de motie aangenomen en we wachten tot er wat uh, uit de uh, nou, burgemeestersoverleg komt. Nou ja, ik hoorde net al jullie zeggen dat er aanstaande maandag een persconferentie komt. Die, uh, die zal volgende week naar buiten komen. Dus ik verwacht uh, daarin dat er bekendgemaakt gaat worden dat er locaties in Zandvoort gaan komen. Dat denk ik. Oké, dan wachten we dat weer. Ja, dan wachten we dat. Dan sluik je vast nog als jij iemand over het vluchtelingenbeleid. Belinda met drie petten ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. En we hebben het er nog over. Dank je wel. Slacht te slapen. Vroeger Wacht op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze er wel van ja Maar zij kent mij Nu sta ik voor je Ik ben weer blij hangen in de kroeg Zo'n nacht ze weet het heb ik nooit genoeg Hoe was het, dat was alles wat je vroeg Ik krijg mijn eigen lied Totdat iemand mij en ziet Dat in ieder van mijn zons geniet Ze vertrouwt op mij Ze gelooft in mij Ik zal wachten Tot de tijd dat...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 Er zitten drie dames tegenover ons. Ik zeg even: Danielle, Danielle Liauw. Um, Rianne, die gezellig is meegekomen. Gaan we zo vragen waarom. En Monique Christiaans. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen, Een nieuwe ondernemers in Zandvoort. Uh, yoga studio Daan Dasana. Daan Dasana. Daan Dasana Yoga. Oké. Dat is de naam van de yoga. Ja, dat klopt. Aan de Torbekkerstraat, ja? in, in de galerij. Mm -hmm. uh, fris geschilderd ziet het eruit. Uh, hoe kom je erbij om A uh, deze naam te verzinnen? Um, nou, laten we dan beginnen bij de naam. Ja. Uh, dan Dasana met 1a is een, een yoga houding. Dat is een houding, een plankhouding. Of dat je rechtop zit met je benen vooruitgestrekt. En ik dacht, nou, ik heet ze dan en iedereen noemt me Daan. Een mooie woordspeling. Dus vandaar Daan Dasana. Ja. Die is duidelijk. Um, hoe kom je aan de locatie uh, doorbekken? Ik, um, ik geef sinds het begin van de zomer yogales op het strand. En was eigenlijk niet van plan om zelf iets te beginnen. Maar ik liep op een, op een mooie vrijdag liep ik gewoon lekker een beetje te struinen door het dorp. En ik zag dat dat leeg stond. En ik dacht, uh, het telefoonnummer stond op de raam. En ik denk, ik ga bellen. En die aardige meneer die kwam een uur later hier vanuit Abkouden om mij even de ruimte te laten zien. En zonder enige uh, bedoelingen zei ik van ja, ik ga dat doen op dat moment. Van waar die omslag? Want dat, Bij wie zei ik op strand? Uh, bij tent 6, bij Kim Reinders. En uh, een nieuwe tent. En dat was erg leuk. Dus we wou gewoon uh, graag daar ook uh, met gezond eten ook een gezonde activiteit aan vastknopen. Ik was erg blij met, uh, met die mogelijkheid ook. En dus, dan zegt, ik, ik wilde eigenlijk niets voor mezelf beginnen. Nee. Maar gaat dat kriebelen? Of, of? Het ging toch kriebelen. Ja, ik merkte toch, ik ben uh, sinds drie jaar vrijgezel. Mijn dochter is 22 en die woont in Engeland. En ik wist eigenlijk, ja, yoga is gewoon mijn passie. Dat doe ik nu al zeven jaar. En daar vul ik ook mijn dag mee. Mijn opleiding heb ik afgerond in Thailand, begin van dit jaar. En toen had ik eigenlijk besloten, misschien dat het uh, allemaal te veel is om dat te doen. Als een alleenstaande vrouw. En na een les te hebben gegeven op het strand. En met de, dit pand waar ik tegenkwam. Ja, op een of andere manier, op één dag, heb ik besloten om dat toch te gaan doen. Maar ik had nog helemaal geen invulling. Daar ik komt moet... Er daar komt nog wat op je af als je ja, gewoon ja, eens een, uh, ja. een yoga zaak gaat beginnen. Want... Ja. Dat is niet zomaar in uh, je eentje te doen natuurlijk. Nee, nou, it, ik zie daar iemand it, uit Brabant uh, nee schudden. Ja, daar ja. ga ik het ook even aan vragen. Ja. Kom er zich erbij. Uh, want, oh, jullie moesten die microfoon ja. gebruiken. De strenge regie aan die kant. Dus. <laughs> uh, we praten zo verder over uh, de invulling. Hoe komt dat zo? Iemand uit Brabant die even naar Zandvoort komt om zijn vriendin te, te ondersteunen? Um, ja, omdat mijn beste vriendin is eigenlijk. En omdat ik uh, ja, heel enthousiast ben over wat ze gedaan heeft en doet. Doe het, uh, je zelf ook wat met jou? Ja. Ik ben zelf ook yoga -lerares. Ik heb ook dit jaar mijn uh, opleiding afgerond. En eigenlijk heel erg enthousiast geworden door Daniel. En uh, daar ben ik eigenlijk ook de hot yoga gaan, uh, gaan volgen. zeg maar. En daar ben ik helemaal super enthousiast over. Die kant wil ik ook even op. Hot yoga. Ja, dat is Wat? echt uh, super fijn. Wat is het verschil? Uh, hot yoga, ja, dat wordt gegeven in 38 tot 40 graden. En uh, ja, het is gewoon super fijn voor je spieren en... Uh, je zit in de warmte, dus je, je zweet heel erg. Maar het is vooral dat je spieren dan heel soepel worden... En, uh... Ja, Dat je de oefeningen heel goed kunt doen. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik bedoel, dat moet dan in een warme uh, ja, het, plek. Hè? Dus ja. kun je dan een gewone yoga studio ombouwen tot een hot yoga studio? Ja, dat kan altijd. Uh, de studio bij mij wordt verwarmd met infraroodpanelen. Uh, dus het is dus niet zomaar de verwarming aanzetten. Dat is gewoon conventionele verwarming. Dus ja. het is echt speciale verwarming die je nodig hebt. Dat zijn uh, infraroodstralen die weer kaatsen zeg maar, op massa, dus ook op je botten. Dus je verwarmt van binnen naar buiten toe. Waardoor het meer flexibiliteit geeft in je spieren en in je bindweefsel. Wat ook weer minder kans op blessures is. Ook door die warmte dan, uh, drijft je lichaam veel sneller je afvalstoffen af. Door je poren heen. Het is uh, heel goed voor je luchtwegen. Het is, uh, het is een droge uh, uh, warmte. Dus Bij Bikram yoga bijvoorbeeld. Als je een beetje bekend bent in de, in de hot yoga. Dat wordt gedaan met luchtverplaatsing. Dan wordt de lucht verwarmd van buiten naar binnen. En dit is een soort droge uh, warmte, waardoor je geen stofverplaatsing krijgt. Dus wat gewoon veel gezonder weer is voor je longen. En uh, veel gezonder is voor je hart, voor je vascus, vasculaire systeem. Dus het heeft gewoon heel erg veel voordelen. En je valt van af. En voor vrouwen, voor celibitis. <laughs> ja, ik kan echt een lijstje opnoemen. Dat heeft hele... Heel veel voordelen. Als je dat zo vertelt over uh, infrarood, uh, en, uh, dan heb ik het idee van infrarood sauna. Ja, dat, is, dat zijn weer andere stralen. Dat zijn dan weer kortere stralen en dit zijn wat langere stralen. Dan ga ik niet te veel de technische nee, nee, maar kant op. Er is, dus maar een, er is, verschil. Er is een verschil, Jazeker. ja zeker. Ja. Dus, um, um, ja, nogmaals, daar helemaal verder diep in gaan, dat uh, kan ik ook niet helemaal. Dan moet ik me, me nee, maar, een helemaal erbij halen. Maar die is er niet. Ik, kan, ik kan me voorstellen <laughs> dat, dat meerdere mensen, een aantal mensen denken: van ja, je hebt het over en lekker warm. En dan heb je ook het idee van nou, we gaan een beetje richting sauna. En dat is ook ja, een mooie nee, vraag. Nee, het is een, het is wel een hele fijne warmte. Het gaat inderdaad van 38 tot 40 graden. Monique trekt hem met de kleding uit. Knastje knastje uit. Warm. Ja, ja. Het is hier ook warm hoor. Eh, ja. <laughs> uh, de, de hot yoga is dus in een verwarmde omgeving. Wat, wat was de temperatuur ook weer? 38, 40 graden. 38, 40 graden, dus net iets uh, boven de menselijke uh, ja. uh, normaal temperatuur. Monique had het er al uh, uh, warm van gekregen. Welkom. Uh, wat is jouw relatie uh, tot de studio? Ja. Of tot, tot Daniel. Tot, tot Daniel en de studio. Uh, Daniel uh, heeft me eigenlijk meegenomen uh, de opleiding. Uh, de Vinyasa opleiding. En door haar ben ik ook in aanraking gekomen met hot yoga. En daar eigenlijk wel een beetje verliefd op geworden. Um, en ik doe eigenlijk wat dingetjes voor haar voor de studio. Dus qua uh, marketing en reclames en uh, advertenties en dat soort dingen. Um, en ik geef uh, dinsdagavond bij haar les. In de hot flow. In de hot flow? Hot flow, dat is een uh, vinyasa flow. Dat zijn weer de zonnegroeten. Ik weet niet of dat bekend is. zonnegroet is bekend. De, zonnegroet. Nou, dan ga je iets meer de, de um, poses achter elkaar doen. En dan is het eigenlijk in een flow, moet je aan zeggen. Dat gaat mooi in elkaar over. En uh, dat doe ik ook in de verwarmde ruimte. Alleen ietsje minder uh, verwarmd dan de uh, hot. A en hot Ik hoor uh, zo al drie verschillende stijlen. Hm? Ja, en nog ja. meer. En als ik op jullie website kijk, dan zie ik nog meer stijlen. Ja. Uh, uh, waar, moet ik, waar zou je voor moeten kiezen? Of moet je dan bij jou in gesprek gaan? En zeggen van nou, ik ben die en die. En... Nou, sowieso uh, hebben we een introductieweek uh, waar je zeg maar een klein bedrag betaalt waar je elke dag mag komen om uit te proberen wat jij lekker vindt en wat bij je past. De hot A en de hot B, dat zijn hatha yoga poses. En tussen die poses door, dan sta je altijd gewoon weer stil met je voeten naast elkaar. En dan breng je je hartslag eventjes weer naar beneden. Concentreer je, je op je ademhaling. Vandaar dat de temperatuur ook wat hoger kan. Bij een flow dat je de zonne doet, dan ben je constant in beweging. Waardoor je je eigen lichaam constant warm houdt. Je hartslag gewoon iets hoger houdt. En waardoor de warmte ook gewoon iets lager moet zijn. Want anders krijg je een oververhitting. En dat wil je niet. Dan hebben we ook nog een critical alignment. Dat is de enige les waar dus niet, uh, waar niet verwarmd is. En dat is speciaal voor mensen die rugproblemen hebben, schouder, nekproblemen. En dat wordt dus gebruikt met uh, rubberen strips. Dus met uh, attributen wordt dat erbij gebruikt. En dat wordt gedaan onder professionele begeleiding. Het um, is een hele gewilde, uh, gewilde les. Omdat toch veel mensen toch wel last hebben van hun rug en hun nek. De hele dag zitten achter een computer. En, uh, ja, dus je gaat eigenlijk een contra-beweging maken door te gaan leren liggen op een, een strip. Wordt als heel erg prettig ervaren. En dan hebben we ook nog een yin-yoga les. Eén keer in de week. Uh, woensdagavond. Dat wordt gegeven door uh, Lennart Keizer En hij is Nederlands kampioen yoga geweest. Erg trots en erg uh, blij dat hij bij mij een uh, lesje wil geven. Hoe, hoe kun je kampioen worden van, van yoga? Ja, dat, dat kan. Je een kan een zelfs wereldkampioen interessante... kampioen worden in yoga. Ja. We hebben een maar workshop is dat, dan dat je dan... Uh, mensen het best kan inspireren. Omdat je, uh, nee hoor dat dan kan jij uh, de de hatha de yoga houdingen kan je dusdanig uitvoeren. Uh, ja, dat, dat is gewoon tot in perfectie. Ja. En ook weet wat voor effect dat dan heeft op je lichaam en op je geest. En uh, ja, daar zijn inderdaad wereldkampioenschappen van. Dat is uh, heel bijzonder. Je deed dus uh, voor die tijd uh, op het strand. Maar deed je dat niet echt letterlijk op het strand, hè? Maar binnen ja, of, juist, of ook binnen buiten? en buiten. Als het even toeliet. We, de, de we hebben een mooie zomer gehad. Helaas niet veel zaterdagen dat ik heb gewerkt dat het zo mooi was. Maar we hebben wel, denk ik, een keer of vier, vijf hebben we op het strand uh, yoga gedaan. Ja. Nou, Aan de lijkt, kust. Ja, dat de, was hey, heel denk, leuk. Je hebt natuurlijk de hot yoga. <laughs> nou, dat kan natuurlijk niet op het strand. Want nee. daar is het niet warm genoeg voor uh, in Nederland. Maar... Um, je hebt het over uh, mensen die uh, werken hè, En die dus dan buiten hun werk om, uh, ons kunnen ontspannen met yoga. Dat betekent dus dat je je voornamelijk richt waarschijnlijk op de niet uh, werkuren. Dus, ja, uh, ik, ik heb uh, vooral die avonduren, die zijn uh, erg gewild. Ik moet er ook bij zeggen, de yoga, die uh, dat vind ik wel heel erg belangrijk, die, die, die ik dan geef. Het is uh, niet het zweverige meditatieve yoga. Dus het is niet dat we allemaal in een kringetje gaan zitten en omroepen. Dat is ook prima. Voor mensen die dat heel fijn vinden. Maar dit is echt lichamelijk inzet. En je moet echt je ademhaling samen met je beweging in die warme ruimte eh, onder controle hebben. En in eh, synchroon laten lopen. Waardoor je een bewegende meditatie krijgt. Dus mensen die de hele dag stress hebben aan hun hoofd en moeten denken. Die komen binnen. En die zijn eigenlijk... Maar aan het denken van hoe ga ik mijn ademhaling samen met mijn beweging krijgen. En door die warmte blijf je gewoon daarbij. En dat, doe je, dat je gewoon je hoofd leeg maakt. Um. Je, je roept de, de, de werkende mensen. Hè? Dat betekent dus dat je in, in, in, de, in de namiddag en in de avonduren moet werken. Ik werk uh, in de nou, Ja, Ik hoor jou ook uh, Monique zeggen, ja. ik geef s'avonds les. Ja, klopt. Um, Dienstagavond van 8 9. We hoe de nieuwe studio uh, in elkaar zit. Ja. Aan de straat. Is dat het eerste pand ja, trouwens? Ja, het, het je eerste pand opkomt? waar vroeger de Griek zat. Ja. Exact, de ja. Italiano. Dat is even voor de mensen. En daarna de Italiano. Dat ja. weten waar ja. het ah, is. De historie kennen wij wel. Tegenover het te <laughs> ja, tegenover de casino. Uh, hij zit fris gestreken eruit. Uh, uh, wat zijn de openingstijden? Uh, ik heb uh, alle dagen om negen uur een les. En s'avonds, ochtends, ja. En dat zijn meestal lessen van anderhalf uur. Sommige van een uur. Ik heb s'avonds uh, lessen, behalve in het weekend. Zaterdag en zondag. Niet... 9 uur les, ja. dan gaat de hut gaat dicht? Ja. Tot hoe laat? Uh, tot uh, ongeveer 7 uur gaan mijn deuren weer open. Om 8 uur begint dan weer de les. Ja, en als het uh, straks, ik ben pas vier weken open. En als het straks echt wat drukker wordt en er is vraag naar. Dan ga ik ook uh, of middaglesjes of uh, ochtendlesjes doen. Nou heb ik uh, uh, verschillende stijlen gehoord. En uh, dat gaat mij niet goed in, uh, in, in die twee uur les. Of is het per dag iets anders? Het is per les iets anders. Nou, okay. ja, ja. Dus elke les is even weer wat anders. En dat moet je natuurlijk van tevoren weten, dus het is uh, dat raadzaam Dat kan je, om, dat uh, kan je jullie, kijken uh, op de, de website. website. Ja, Daan Dassenaar Yoga. .nl. Dat ja, een ja. moeilijke naam. Ja, het is een moeilijke naam, maar het zet je dan ook wel weer even aan het denken. Dus, uh, dat is ja, wel, uh... ik had hem in één keer ingetypt en ik kwam er ook uit. Dus... Oh, wat leuk, ja. ja ik wil ik, jullie kwam, ook, graag ik uit... kwam ook de wereldkampioen tegen ons. Uh, ja, ga je, gang, ga je gang, ja. ja, ik wil jullie graag wat aanbieden namens onze studio. We hebben hier uh, Fortune Cookies, wenskoekjes, samen met een gratis proeflesje. Ik wil jullie graag uitnodigen om nou, mee te doen. Dat is leuk. Het is en een heel goed hoe het idee. Is? Ja, het is. Uh, um... Het is veel. Dus ik moet het om mijn gemak nog eens even naar die website kijken. Dus ja. ik raad mensen aan die die informatie willen hebben om ook op de website uh, te gaan kijken. Um, het is ook leuk, denk ik. Ja. En Monique? Ja. Uh, jij vindt het ook leuk om te doen? Ja, heerlijk. Uh, geef jij twee keer in de week les, één keer in de week les? Eén uh, keer in de week, nu, op uh, okay. dinsdagavond. En, en je gaat zelf ook straks je kinderen, want je gaat je eigen ding doen. Ja. Oké, okay, ook ja. hier in Zandvoort? Zeker, bij Daniel. Ja. Maar met kinderen hebben, zeg je? De... Uh, ja, maar niet in de hond. We hebben uh, Daniel die heeft uh, de Schaftschool uh, in Zandvoort uitgenodigd om uh, daar. Uh, er wordt ondertussen een foto gemaakt. Ja, we praten er dus over. Ik, ik ben even verslaafd natuurlijk. Niemand ziet me, maar ja, nee. Ik ga even de foto zitten en dan ga ik weer verder. Um, ja, de Hans Schafschool heeft ze uitgenodigd. Dus al de kinderen uh, van groep 1 tot en met 8 hebben een, een les uh, gekregen na een half uur. En um, daarbij is het om de idee ontstaan om ook kinderen uh, een workshop te geven van zes weken, omdat het zo ongelooflijk fijn is voor kinderen, zeker in deze tijd met alle prikkels van uh, de social media rust, en, en uh, wat heb allemaal je, moet. Met heb je naar die uitnodiging daar al respons op van kinderen? Ja, goh, ja. wij willen nog wel een keer. Ja, ja. ik ja? heb ze, ja, want ik, we hebben een brief meegekregen, ook met uh, gratis proefles voor de ouders um, en ook met uh, zes zesweken uh, cursus aangeboden. En uh, daarna wat ik heel heel bijzonder vond, was dat heel veel kinderen... echt zoiets hadden van, wauw, wat bijzonder. Ja. Ik had ook aan het einde een geleide meditatie gedaan. Dus dat je kinderen een beetje meeneemt in... dat ze gewoon even alle negatieve en niet leuke ja. dingen achter zich mogen laten en de leuke dingen mee mogen nemen. Okay. En daar reageerden kinderen al zo fijn op. En ik heb inderdaad al berichtjes gekregen van ouders... die heel graag uh, mee willen doen. Ja. Ja. Tenminste, de kinderen dan... Uh, nou, dat is wel een ja. interessante ontwikkeling. Ja. Ja. Eigenlijk, uh, ge de gedachte van yoga is dat je met... Uh, uh, boven de 25 tot uh, heel lang uh, doet. Maar ik vind het interessant om dat te horen van ja. de kinderen. ja Het is goed. heel belangrijk dat kinderen dat ja. vroeg mee beginnen. Ja. Nou, ik, ja. ik heb een jongen die ik uh, goed ken... En die is 17 jaar en die is vorig jaar begonnen met yoga. En ik merk aan hem dat zeg maar, hij het, het, het, het driftige wat zeg maar, ja. hij uh, af en toe heel erg had. het mm -hmm, ontzettende ja. explosieve. Dat is heel erg minder ja. geworden bij hem. Ja. Ja. Is ja. echt. Ja. Als gevolg van de yoga. Ik ben ja. ervan overtuigd zo, dat ja. dat van de yoga is gekomen. En dat hoeft ja. niet dan onder het mom van geitenwolle sokken. Nee, nee, nee, helemaal het niet. Is juist Doe, als een niet. jongen van die leeftijd ja. het accepteert en het kan doen. leuk, ja. ja. Ik denk, ik denk dat, dat je, uh, je hebt het zelf al genoemd, van het zweverige afmoed. Ja, ja. ja. Dat, dat is, is ook, dus ook niet, echt. Zeker niet bij jullie. Zie zie het als een soort fitness. Maar dan warm. Voor nog meer informatie, voor de nieuwe studio kijk je op www.daan.dazanu en daar vind je alle informatie, dames, ontzettend bedankt voor jullie. Dankjewel, kom. voor jullie bedankt. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Zo, de rust is wedergekeerd, nee een grapje. De dames uh, zijn uh, weg en Hans is uh, terug. Hallo Hans, goedemorgen, goedemorgen Hans Rijmers. We gaan het hebben over de jazz in Zandvoort. ja En dat is de jazz van aanstaande zondag, oftewel morgen Ja, dat gaat hard. Vertel. ja Peter Lichtermoed. Peter Lichtermoed, ja. En ik, uh, ik, ik, heb een, ik denk dat dit het meest uh, afwisselend uh, concept wordt wat we... Uh, wat we zo dit jaar kunnen hebben. Dat Afwisselend in, in welke ogen? Ja, precies. Ja, nou daarom. Een beetje prikkelende uitspraak, kan niet kwaad. Nee, daar ga je dus ook verder niks over vertellen, want iedereen moet maar komen kijken en luisteren. Nou, ik ben klaar. Leuk ja. je gezien te hebben. Ja. Wat is er uh, speciaal nee. aan hem? Nou, het, ten eerste is de violist. Uh, en, en, en de viol is natuurlijk een van de oudste instrumenten. Hmm. Dus dan kun je verwachten dat er een repertoire wordt gespeeld. wat zich uitstrekt over een heleboel jaar. Ja. He, uh, uh, saxofoon. Ja, Adolf Sax heeft uh, die saxofoon uh, nog niet zo gek lang geleden uitgevonden. He, dus dan praat je over een, uh, een relatief beperkt repertoire wat, wat ze spelen. He? Eigenlijk, als je, het, als je het op de kepen mm -hmm. beschouwt. Viool is er al, natuurlijk al heel lang. He, en uh, Peter Lichtermoed is in maart 2013 geweest. Waarbij uh, een heleboel toen zoiets hadden... Nou, Viool, viool. En, maar dan moet je iedereen er even wel aan herinneren... dat wij vroeger uh, fantastische jazzviolisten hadden. Hè? De oude garde, hè? Sam Nijveen, Benny Beer, Stefan ja. Grappelli. Ja. Uh, uh, uh, we hebben nu dan uh, de jonge generatie uh, Tim Kliphuis. Uh, is in de krocht geweest, twee jaar geleden of zo. Fantastische violisten. Uh, Peter Lichter moet uh, echt een... een uh, Concertgebouworkest gespeeld. Uh, uh, conservatorie, weet ik veel. Uh, van alles gedaan. Uh, geweldige, uh, geweldige violist. En speelt dan eigenlijk een heel allround repertoire. Hè? Met composities van uh, Oscar Pietersen. Maar uh, hij heeft in 2013 bijvoorbeeld ook de, de Hongaarse dans van uh, Van Braamsen gespeeld. gespeeld. Ja. En uh, dat is dan kun je fantastisch. een mooie jazz vinger aan geven. Ja, maar dan, dan weet je wat het is. Het gaat ook om de kwaliteit van de muziek. Ja. Natuurlijk, die jazzmuziek, daar gaat ons hard naar uit. Dat vinden we prachtig. Maar uiteindelijk uh, gaat het er ook om wat, wat er wordt gespeeld en hoe het wordt gespeeld. Ja, ja dan, dan, dan is dat erg goed. En dan ben ik blij dat we dat, uh, dat, we dat weer een keertje kunnen laten horen. Um, je, hebt, je hebt het over kwaliteit... Daar ben jij nogal uh, van, hè, van kwaliteit. Dus al jouw ja. uh, uh, gasten, ja. die bekijk jij. Hoe, hoe bepaal jij dat niveau? Nou, Erik Timmermans weet daar meer van dan ik. Dat is die, bij jou het complot? Die, die is muzikant. Uh, de, uh, uh, spreekt, spreekt alle muzikanten natuurlijk heel, heel veel, omdat hij ook veel optreedt. Nou... Is dat, is dat een, een, een soort uh, inner circle Dat ze elkaar allemaal kennen? Ja, en ze oh, zeggen, zeker. Nou, ja, ja, wil ik graag een ja, ja, keer met ja. jou spelen ja. of ik wil je graag met jou ja. spelen? Ja, ja. ja. ja. het, het, het, het hangt natuurlijk wel van de, van de relaties aan elkaar. Uh, wanneer we besluiten van we willen graag die of die uh, solist laten horen. Of dat ja. nou instrument is of vocaal, dat maakt niet uit. Dan hoeven we niet naar agenten of naar impresario's of weet ik veel wat, maar Contacten dan worden de muzikanten gewoon. worden direct gebeld. Ja. Of Erik komt ze tegen op een of andere festival of uh, waar hij ergens mee speelt, waardoor de organisator op een festival in, weet ik veel waar, Delft-Zeil noem maar wat, hmm. uh, vraagt van ik heb een groep daar vandaan en daar vandaan en die zien elkaar weer. En het is wel zo langzamerhand zo dat Zandvoort in het land wel een naam heeft gekregen. Want iedereen wil hier heel graag spelen. Ja. He, de akoestiek is fantastisch. Uh, de solisten komen hier graag omdat ze weten dat ze een stem hebben wie ze gaat begeleiden. He, uh, vanaf nee. het moment, drie jaar geleden, dat Johan Clement zei van Nou, ik doe het nou tien jaar en, en, en uh, iedere, uh, iedere maand. En, uh, uh, ik vind dat ik mezelf niet meer kan vernieuwen. Dus ik stop daarmee. Toen hadden we in de eerste instantie: verdorie, vervelend. Aan de andere kant gaf dat wel weer kansen. Want toen konden we aan de solisten vragen. Hè, ik noem wat aan Benjamin Herman of aan een ander: van wie zou jij graag als pianist bij jou willen hebben? Want de pianist is toch uh, leidend in een trio. Ja. Toen kwam Benjamin Herman zelf met Miguel Rodriguez. Fantastische jonge pianist. He, die die kende. Die, die, waar hij ook weer een keer op een festivalletje mee gespeeld had. Dus die kwam mee. En zo, zo groeit dat. En dat is zo ontzettend belangrijk. He, want als je al, alleen al kijkt naar de historie. Wat we vanaf dat we begonnen zijn. 13 jaar geleden. Uh, wie er allemaal geweest zijn. Dan waren dat toen de tijd aanstormende talenten. En dat zijn nu allemaal vierde muzikanten geworden. Ja. Hè, die overal optreden. Ja. Prima. Prima. Als we, er zijn er een paar bij. Als we ze nu zouden als willen vragen, kunnen we ze niet meer betalen. Nee. Ja, die kant wel net op, ja. Ja, ze zijn nou ja. groot geworden. Nou, ja. prima. Prima. Ik, ja. Hoewel, we hebben het niet gevraagd. Hè, maar als we ze zouden vragen, dan komen ze met veel plezier weer, om. Ja, Absoluut. Ja. Dit is het eerste concert uh, weer uh, van dit nee, seizoen? Of het tweede? Tweede. Het eerste concert was vorige maand met uh, Scott Hamilton. Oh ja, natuurlijk. Nou, dat was uitverkocht. Nou, uitverkocht. Dit is natuurlijk flauwekul, want je kan altijd nog op de grond gaan zitten. Wat vind je dat vindt de brandweer niet goed hoor. Maar, uh, in ieder geval heel druk dan vindt de brandweer niet nee, goed. Nou, dan blijft de brandweer maar even weg. Maar, uh, <laughs> kijk uit, jongens. Kijk uit wat nee, je hebt Nee, ik, ik, ik bedoel, kijk met, met uh, ik geloof dat er 160 man was of zo. En dan ben ik helemaal dolgelukkig. Ja. dat ja. er zoveel Volle mensen bak. zijn. Ja. En, en, dat is, en dat is prima. Ik geloof dat we nog vier stoelen over hadden of zo. Ja. Nou, prachtig. Heerlijk. Uh, en wat verwacht je morgen? Nou, ik, geen 160 man. Dat, dat is naïef om dat te veronderstellen. Maar uh, uh, ik hoop dat we een beetje op het gemiddelde uitkomen morgen. En dat zit zo rond, uh, rond de 60-70. Oh, Dit is uh, het, uh, het tweede concert. Hè? Ja. Um, bestaat nog steeds de mogelijkheid om, uh, om een, uh, een seizoenskaart te kopen? Zeker. Hè? Ja, ja, ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Uh, 100 euro voor het hele seizoen. En als iemand morgen komt en ik wil er eentje hebben, nou, dan betaalt hij 90 euro. Want hij heeft er eentje gemist. En ja. hoeveel, hoeveel nou. concerten zijn dat? Tien? 9. Nu nog negen? Nu nog negen. Nee, nu nog acht. Nu nog acht. In, totaal, in totaal negen. Oké. Okay. Ja. Dus met morgen erbij? Ja. Uh, juni, juli, augustus uh, vieren we vakantie. Zijn er nou morgen uh, uh, nog speciale concerten waarvan je nu al zegt van, nou, dat moet je niet moet missen? Nou, we hebben volgende maand Humphrey Campbell. Uh, die stond al heel lang op ons lijstje. Maar dat was lastig. Uh, hij heeft ook verplichtingen weer. Uh, Andere plekken. Waar, waar blinkt hier in uit? Nou het is. Het is uh, Humphrey Campbell is natuurlijk ooit begonnen als, als popzanger. Hè? Maar er zijn natuurlijk meer die als popzanger zijn begonnen. En uiteindelijk. En uiteindelijk het een jazz. beetje die, die, die jazzkant opgegaan. op gegaan. Zoals er ook zangers zijn die de andere kant op gegaan zijn. Ja. Uh, Wouter Hamel he? is natuurlijk begonnen ja. als, als jazzzanger. Maar ja, dat blijkt dat hij in het buitenland uh, ja, kun je meer verdienen... door een beetje op de grens van de jazz en de pop. Uh, te... Ja, dan moet je dat doen. Ja, maar laten we vooral niet vergeten... Uh, uh, gevierde jazzmuzikanten uh, staan in, uh, in kroegen... net zo makkelijk het hele repertoire van André Haas te, te spelen. Hoor. En daar moeten we er ook niet moeilijk over doen. Nee. Want als het, als het jazzpubliek niet bereid is om de fee te betalen en de entree te betalen. Dat zij kunnen leven van de jazz. Dan, dan je moet dan je het op dan. een andere manier verdienen. Ja. En zo simpel zit de wereld in elkaar. En, en, en ja, zo werkt dat. Ik hoor wel, dus wat wel uh, gaat, uh, dat, prima. Uh, dat er ook een soort van crisisje is binnen... Uh, uh, optredende artiesten van jongens, we, we, we gaan niet meer elke weekend ergens voor heel veel geld ergens staan. Nee. Merk je dat? Kan je dat? Nee. nee? Dus je hebt nee. nog wel ruimte genoeg om, uh, ja. om, om, om mensen aan te trekken. Ja, we willen graag komen spelen. Ja. Wat, we, wat we. Kijk, maar waarom komen ze graag spelen? Ook, Maar dat is ook de kracht van de, van de, van de concerten. Uh, ze krijgen de onverdeelde aandacht. Ja. En ze ja. krijgen het krediet wat ze verdienen zitten, mond houden, luisteren. Ja. Neem de pauze op voor je die komen, die komen ook echt ja, om te luisteren. Neem een drankje mee, ga zitten en, en, en, en geniet ja, van die geniet. muziek. Ja. Die muzikanten vinden het leuk. Nou, zorg dan op zijn minst dat het publiek het ook leuk vindt. Ja. Nou. En zo moet het zijn. Mooi, dan okay. uh, gaan wij uh, jullie morgen uh, genieten van de muziek, de viool. Dank. Uh, dank voor uw komst. Dank je wel, graag gedaan. Spreken we uh, nog wel eens af over de volgende concert? Ja. Hans, ontzettend Drie bedankt. Dank je wel. ook bedankt. Wij duiken daarna gelijk in de agenda. Agenda. Ja, we gaan de agenda in. Uh, we beginnen met uh, nog steeds. Uh, oh, ja, ik moet even oh, nog wat doen. Nog wat ik doen. moet even iets oh, voor de ja. roosendaal. Ja, telefoon is jarig vandaag. Ontzettend ja, ja, ja. hartelijk gefeliciteerd, gefeliciteerd met je verjaardag. Van. Je hebt het uh, lang geheim kunnen houden, maar nu uit ja. heel Zandvoort. Vandaag het is, het is Yvonne Roosendal jarig. Van harte gefeliciteerd. gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Ja. Maar nu, de, de tentoonstelling Anne Frank is nog steeds in het Zandvoorts Museum. Die loopt tot 31 december. En daar is ook nog de EK Zandsculpturen. De, de, de wedstrijd is natuurlijk al voorbij. Maar de sculpturen staan nog steeds in Zandvoort op de diverse plekken. En het thema was dit jaar geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Um, van 1 tot 31 oktober is het wild in Zandvoort. Er wordt van alles gedaan. Wandelingen, bokbiertochten. En informatie daarvoor krijg je bij de VVV in Zandvoort. De solo tentoonstelling Flower Power van uh, Marianne Nerebout is nu in het museum te zien. Dat is een uh, kleurig uh, ding met uh, van allerlei uh, leuke, fleurige objecten. Dan is er in het sportcafé in Zandvoort uh, vanaf 9 uur met de geweldige entreeprijs van 2,99 euro een oktoberfest in uh, de sporthal. Ja klopt. En we hebben natuurlijk op het circuit Park Zandvoort de DNRT finales. Uh, dat is voor de liefhebbers uiteraard. 11 oktober, Jazz in Zandvoort hebben we het net over gehad. Ja. De krocht is open vanaf half drie en om drie uur begint het concert. Ja, dan hebben we op 14 oktober een workshop percussie in, het Zand, in de Zandvoortse bibliotheek. Dat is voor kinderen van acht tot twaalf jaar. En dat is vanaf drie uur en dat uh, tot vier uur duurt dat. En het lijkt me fijn voor kinderen om zich daar lekker uit te leven op... Ja, uh, dat je muziek maakt. ...diverse apparaten. De nieuwe Nederlandse film Ja, Ik Wil... Uh, die gaat uh, ook in Zandvoort met een ladies night beginnen. 13.50 is de entree. Ja, precies. En uh, alle dames die met vriendinnen gezellig een avondje uit willen... moeten dat vooral doen. Wel nou, aanmelden, want er zit Ja, vol. dat klopt. Hij zit heel snel vol. Dat is waar. En dan hebben we dus uh, uh, volgend weekend ook nog... de DNRT race uh, days op het circuit Park Zandvoort. Dat is de afsluiting, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dutch National Racing Team. Ja. Um, 18 oktober is een een koppelkraaktoernooi. Dat is een variant op klaverjassen. Ja. In Laurel en Hardy. Die begint om drie uur middags. En het is 25 euro per koppel. Inclusief warm en koud buffet. Maar ga je wel even aanmelden bij ja. Laurel en, het, en Hardy. Kan je dat aanbevelen. Want het eten bij Laurel en Hardy is altijd fantastisch. Dan hebben we volgende week zondag. Classic concerts in de protestantse kerk. Met musical in. Dat is onze plaats. Fantastische dames, dameskoor hier en uh, dat begint om drie uur. Entree is om uh, de kerk is open om half drie. Entree is vijf euro, dus zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Nou, dat wordt weer een uh, mooi concert. Wij ja. gaan uh, afsluiten en wij uh, danken in ieder geval een heleboel mensen van de techniek. Yep. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en uh, terugkomen bij ons. Iedereen knikt ja. Dat is, dat is ook goed. Uh, de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie door Gedi Rutte. Koffie was eerlijk verdeeld door Gert en Yvonne. Irene de Haken zat naast mij als presentator. Bah, ontzettend bedankt. Het was weer gezellig. Ben Zonneveld, jij ook bedankt voor de oep, presentatie. Hartelijk Hoogland bedankt voor de gastvrijheid, ja. koffie en de Tot trek. de volgende keer. Wij wensen iedereen een prettig weekend en tot nee, volgende week. Bye bye. Thank you